Dat komt door ons, zin voor zin Ga vandaag die woorden hier, Die fluisterde wij door Hoe kreeg jij ooit een idee Vroeg jij dat nooit eens af Het was de stuk van ZANG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 um.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 Zo van de Engelen.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 Ik heb hem nu in mijn handen. En uh, eerst krijg ik tinteling in mijn handen. En nu is het gewoon, of je beweegt. Of het is gewoon een. een het is niet meer een steen, maar het is net, hij, hij wordt heel warm. Tenminste, mijn handen zijn heel warm, dat kan ook. Maar die waren niet heel warm vanuit buiten. En uh, hij beweegt.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 ja, teksten van, van, ja. van, van, van uh, readings bij een, een, een, een, een, een kristallenschedelconsulte. Ja, een minerale minerale consult. consult Tot nu toe zijn er nog geen schedels uitgekomen, maar zijn het uh, bepaalde stenen die uh, iemand op dat moment goed kan gebruiken of nodig heeft. Maar een steen is toch ook voor een bepaalde genezing? Ik ja. bedoel, uh, ja, communicatie, dan uh, pak je... Heb ik nog wel sedonum voor mijn goede vriendin, ja, zeker. Uh, uh, of amber zelf, amber is ook voor communicatie. Zeker, Ja. Um,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 het niet eng is. Het klinkt misschien eng, maar dat is het niet. Volgens mij heeft Mozart zo'n hele hoop comp uh, composities gemaakt. Oh, dat, dat zou heel fiek. goed ja, kunnen, dat ja. Dat dus ingekregen in heeft. Ja. Dus. ja leuk. Um, het wordt vaak cadeau gedaan. Dat kunnen ze ook gewoon bij jou bestellen. Via je mineraalwinkel. Ja, via de webwinkel uh, kan je dat bestellen. Ja, ja via de webwinkel ook. Maar ja. ja. oh, hoe gaat het met jou?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 nog geen maand terug. Dat was een enorme beleving. Oh ja, dat geloof ik. Um, maar hoe komt het aan die vorm? Is het één brok bergkristal uh, en hebben ze daar met een hamer en een bijteltje de vorm van een schedel ja. aangegeven? Dus want ik bedoel, je vindt niet een schedel... Nee, nee, dat misschien. zou wel, tenminste, ik heb ze nog nooit zo gevonden. <laughs> uh, zou ook wel eng zijn. Ja, de recente. Oh, ja, is... Ja. is uh... Maar weet je, ik, ik zet deze toch even terug want hij is koud ja, en dat vind je ik wel. Dat yeah. is niet de bedoeling.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 met die energie, met die kennis en informatie het is en blijft een groot mysterie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 for fun and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 te spreken. Leo, <laughs> le leola. <laughs>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 De groet van jongens, we zijn er weer. Mm -hmm. He, leuk je te ontmoeten. Leuk Eindertal. om samen te zijn. En lesbie is wees gezegend, mm -hmm. dat is eigenlijk een eindigingsgroet. Um, op die cd van Oriade staat een uh, kaste cirkel. Dat is een, een, een beltaanceremonie. En daar gaan we nu een stukje van beluisteren.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 van, van eigenlijk mijn keel tot aan mijn tenen voelde ik de tinteling. Toen zei ze ook van, ja, doet je hoofd niet mee? Toen zei ik, nee. Maar dat schijnt altijd zo wel te zijn. Want dat ik, mijn hoofd en mijn lichaam, mijn gedachten en gevoel zijn toch altijd twee. En dat is wel We duidelijk. We nog even samenkomen. Ja, dat is nu ook weer duidelijk. Maar dat is dus nu het gevoel ook wat ik heb. Oké, okay, nou dankjewel.